Goede start. met het NOS journaal. In Duitsland is een klopjacht aan de gang op de daden van de aanslag op een kerstmarkt in Berlijn maandagavond. De voortvluchtige verdachte, de Tunesiër Anis Amri, is kort na de aanslag gezien in de buurt van een moskee in Berlijn. Daar was hij ook een paar dagen voor de aanslag. Een commandoeenheid deed vanochtend een inval in de moskee, die een trefpunt van salafisten zou zijn. Amri zou regelmatig zijn gesignaleerd, maar werd vanmorgen niet aangetroffen. In de moskee zouden fundamentalistische imams recruten hebben geronseld voor islamitische staat. De politie deed vorig jaar ook al een inval in het pand. Burgemeesters krijgen binnenkort meer mogelijkheden om bewoners die ernstige overlast veroorzaken aan te pakken. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de zogenoemde ASO-wet die dat regelt. Als wijkbewoners bijvoorbeeld een blaffende hond in de tuin hebben, waardoor de buren s'nachts wakker liggen, dan kan de burgemeester ze dwingen de hond s'nachts binnen te halen. Ook als het verhuren van woningen aan buitenlandse toeristen via bijvoorbeeld Airbnb leidt tot ernstige overlast, kan de burgemeester ingrijpen. In het uiterste geval kan hij iemand uit huis plaatsen.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 Het weer vannacht droog, mogelijk ontstaat dichte mist. De temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 4 graden. Morgen tot de avond droog, af en toe wat zon. Temperatuur morgen uiteenlopend van 5 tot 8 graden. In de avond regen met aan zee harde tot stormachtige wind. Zaterdag eerst nog zonnig, daarna opnieuw regen. Tijdens de kerstdag is het zacht. Temperatuur dan 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. Heeft het.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 Je hoort de mensen klagen, ja, altijd diezelfde liedjes, zus en zo. Nou ja, niet bij Pixel Radio. Ga er lekker voor zitten. De informatie kan je krijgen op Pixel En ik zou zeggen, geniet ervan. Zither Harp